Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Na een dodelijk ongeluk. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een voetganger die de snelweg overstak. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen en overleed plekken. Onduidelijk is waarom de voetganger de weg overstak. In verband met spooronderzoek zijn alle rijstroken in oostelijke richting afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Een van de meest verkochte auto's in Nederland, de semi-elektrische Mitsubishi Outlander, gebruikt 169 procent meer brandstof dan Mitsubishi opgeeft. Dat zegt leasemaatschappij Arval. Ook bij andere semi-elektrische auto's is het brandstofverbruik veel hoger dan de fabrieksnorm, zoals de Opel Ampera en de Volvo V60. Het komt onder meer doordat mensen doorrijden op benzine als de accu leeg is. Van oudere modellen is al langer bekend dat de fabrieksnorm niet wordt gehaald. De Britse wielrenner Chris Froome heeft de ronde van Frankrijk verlaten. De winnaar van vorig jaar kwam in de vijfde etappe meerdere keren ten val. Hij stapte in de volgwagen van zijn ploeg Sky. Ook klassementsrenners Valverde, Van Garderen en Talensky en sprinter Kittel zijn al gevallen. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekendgemaakt dat koningin Maxima vanavond tijdens de halve finale Nederland-Argentinië voor Oranje is. Ook al komt ze oorspronkelijk uit Argentinië. De RVD schrijft dat de koning en koningin uiteraard supporters van het Nederlands elftal zijn. Koningin maxima is Nederlandse en is dus voor Nederland, al dus de RVD. Die wil niet zeggen waar de koning en koningin de wedstrijd vanavond kijken. Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig, in het noorden en noordwesten een paar buien, maar ook regel droog en opklaringen. Morgen en vrijdag meer zon, dan wordt het zo'n 25 graden. Dit was het dit is Johnson Hokan van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Knopend Nieuwe meer 8 kilometer. De A9 richting Amstelveen is door een ernstig ongeluk dicht bij Amstelveen. Er staat inmiddels een lange file van 8 kilometer tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen. Daardoor staat het ook flink vast op de A10 West richting Den Haag en de A10 Zuid richting Amersfoort. Verkeer vanuit Alkmaar op de A9 kan het beste bij Knopend Raasdorp omgeven omrijden over de A10 Noord. Op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Klopendunetten. Er staat 8 kilometer file, wel zijn alle rijstoken weer open. A13 richting Den Haag bij Delft 5 kilometer. En richting Rotterdam bij Delft-Zuid 7 kilometer. A15 richting Rotterdam komen we vanuit Gorken bij Sliedrecht 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Klopendterbrechtseplein 4. Verderop 5 kilometer bij Moordrecht. En op de rijbanen richting Hoek van Holland ook bij Moordrecht 3 kilometer. Op de A27 Utrecht naar Breda, voor de brug Gorkum 3 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht, daar staat tussen afwit en dolder en een 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Breng brengt mijn vingers naar je mond en je kust ze en ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn.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 Che mijn so di ik un po', quando corro la mia als ik più forte non si può, anche se dan mia ik è un via vai di fantasie, troppo wel vooruit, dan kan ik er wel Zandvoort